Vlug naar een plek waar ze hoopten een nieuw leven te kunnen beginnen Back on track, met de missie bekend en met de ik zie me zo direct op een weg Check, check, mijn eigen systeem Mijn idee vertelt iets verder Heb je geen idee Alleen de pen als ik de beat eet Oh, vele andere momenten wat je niet weet Zo, nog zoveel te zeggen Wat ik niet heb gezegd Des te meer reden om dat ding in te rappen Cap het, rap het, zet het voor me af Ik mezelf, dus het mezelf en slaat het voor me af Niet wat ze willen en dat is het precies uh, Wat ze dan ook willen nou dat doen we dus niet, alleen een tape Van wat wij willen Maak je druk, maar goed, het is beter om te chillen Ik heb een verleden waar ik niet ben geweest Toch een applausje ervoor, want ik ben er nog steeds Hey Ja, ja, ja Het gaat goed, het gaat goed Het gaat goed, het gaat goed Ho Het gaat lekker, we moeten verder We gaan het redden Neem je mee, neem ze mee, neem me mee Overtuigd. Ik heb geld voor boodschappen en een stel van flow Happen en mijn enigste is tevreden met hoeveel ik gebruik Toch wat me goed, het voelen kom me niet onderuit het volle Zuid, het is allemaal pluis En ook al ben ik verhuisd, het blijft helemaal juist Ze weten wel dat ik bij mijn naaste spit Rek en meer weten dat de bron de basis is Wat is de inzet, wil het verdubbelen? Je trekt de trek niet bitch, trek maar een nummertje Hartje gebroken, zo van, wat kutten we? Ik wil niet bij de zijn, bloem maar daar was het druppeltje En ja, echt ik de gelukkige. Fuck jou, druif met je klote SMSjes. Weet het wel, stiekem wil ze alsnog met me naar bed. Je yeah. hebt weg, je bent weg. Ondertekend, Marius, dubbelzet. En ondertekend alles wat ik niet ben. Huh. En dankjewel, en dankjewel. Echt, de laatste flow voor de doos in stijl. En lieve schat, ik zie je in de hel. Niet je wel, niet je wel, je we doen het zo. Oh, yo. Probeer me niet te pakken, wederom een lander Robin biedt wat heet ik zit gebakken Het zit erin, buiten en binnen En buiten om de zinnen moet ik het nog uitvinden Meer dan je eigen huis en tuin spitten, bij Album uitbrengen moet je uitzitten, shit Energie genoeg om deze tour uit te lopen Komen naar mezelf, want ik ben niet uitgekozen En wie zei ook alweer dat rappen makkelijk is Makkelijk gezegd, ze komen zelf met niks Nu zeggen ze niks, alleen ik de een kan beter lief hebben, haat dan kan iedereen Voor die ene, die geen vertrouwen in me heeft Dat ik kom in de game, je moet me niet vergeten Marius is een leven even dat je het weet Laten we gaan spacen tot de volgende week